Vanwege de beschuldigingen nam Tron eind vorige maand ontslag als onderminister. Dat was een paar weken nadat in New York de Franse IMF-topman strauss Kaan was gearresteerd voor verkrachting van een kamermeisje.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 In het zuiden van de Filipijnen zijn overstromingen ontstaan doordat waterlelies een aantal rivieren blokkeren. Zeker een half miljoen mensen zijn door de overstromingen getroffen. De Rio Grande op het eiland Mindanao is over een lengte van 320 kilometer verstopt met waterlelies. Door hevige regenval in de Filipijnen is het niveau van de rivier flink gestegen. Het leger is met mannenmacht bezig de planten te verwijderen, maar de plaatselijke commandant is bang dat het niet snel genoeg gaat en heeft iedereen opgeroepen om mee te helpen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen vooral landinwaarts buien. Het wordt dan 18 graden op de wadden tot 22 in Limburg. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Golden ZFM. met uh, Floris te maken. Nou, dat zei best wel eens gelijk. Goedenavond trouwens. Uh, goedenavond, uh, ook luisteraars. En, uh, ja, u hoort het, uh, zilver Robbie staat aan de knop, hè? Want uh, onze eigen Daan... ...ja, die gaat iets anders doen, weet ik veel wat. Ja, die is er niet hè, vanavond. Nee, nou, hij staat hier in de studio, maar gaat gewoon weer pleiten. Doet uh, zijn kostuumman zelfs. Huh? Ja, ja. Heb je een afspraak gedaan ja. <laughs> goed. Hey, um, ja, de, um, ik weet niet of mensen dit nog wel goed kennen. Dit was de, de, de, de tune van uh, de televisieserie Flores Floris. Met uh, onder andere... Um, um, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, nou...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 een televisieserie, een, televisie, uh, serie, een serie uit 1958 in Amerika. En zij hebben dat later op uh, muziek gezet. En dat is een uh, groot hit geworden voor ze. En met Sleeker Palmer, Peter Gunn-theme uit 1980. En vervolgens gaan we naar Frankrijk. François Sardy. Command te adieu. Ook een heel leuk nummer uit 1969. Laat ze hem horen, Rob. you so. Adieu. Ja, uit... Uh, wat is het ook alweer? 1969. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. 69 uiteraard uit 69. Mooi. Hè, mooi jaar. Schitterend jaar. Schitterend jaar. Uh, o, oh, dat is Frans. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Ja>, goed. <laughs> Oké. Okay. Um, goed, um, um, een van de beste spaghetti versions ooit, volgens heel veel mensen, was uh, The Good, Bad, The Ugly. En, uh, het derde uh, deel uit de Dollar Trilogie van Sergio Leone. En Hugo Montenero heeft daar het uh, thema voor uh, geschreven en ook uitlaat voor, door zijn orkest, dat ...is de eerstvolgende plaat. Daarna Jethro Tull met Boeré. En uh, een heel oud... Uh, um, ...ja, nummer kan ik het eigenlijk niet noemen. Een stuk van uh, John, B., John uh, Johannes uh, B. Bach...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 ...in Amerika. Dat wil toch wel wat zeggen, denk ik ook. En dan uh, een, een Engelse naam... ...een Britse naam moet ik eigenlijk zing, zeggen. Marion Faithful Ballad of Lucy Jordan... ...uit 1979. Gewoon omdat het gewoon lekker muziek is. Weer drie achter elkaar bij Golden ja, oh. C.F.M. Met zelf uh, Robbie aan de knoppen. En uh, de Jam natuurlijk tegenover mij. Serieus? No. We gaan we door Rob, want uh, we gaan het zo meteen draaien voor u, A Song from Mesh ja, uit het officieel noem, dan niet dan een noem even je even de, serie. Song from Mesh een serie die voor het eerst uitgezonden werd op 17 september 1972 en de laatste op 28 februari 83 en die laatste aflevering is een van de best bekeken programma's ooit geweest, het is een geweldige serie het gaat over een uh, ja, wie, ja, dat weten we eigenlijk toch allemaal, Het veldhospitaal de, tijdens de Koreaanse oorlog waar Amerikanen dus uh, hun collega's moesten verzorgen en met personages als Hawkeye, Trappin' John, BJ Honeycutt. ja, en BJ daar zijn ze nooit achter komen. wat waar, waar dat nou voor stond ja, natuurlijk Hotlips en uh, Colonel Henry Blake, geweldige vent en dan Sherman Potter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 Eén van haar eerste hits uit 1968. En dan gaan we weer naar uh, wat filmmuziek uh, uit uh, Nederland is wel te verstaan. Turks Fruit, een film uit 1973. Uh, daar maakten uh, Toets Tiedemans en de Rougie van Otterlo de muziek voor. En dan gaan we als laatste van dit blokje van Drie draaien op. Oké, okay, daar komen ze aan. Althans, ja. <laughs> Die weet het maar nooit, hè. Oké. Okay.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 Ik dat Rob... Dat, uh, Zie je onder. dat gebeuren? Ja, ja, ja. Het kan niet, het niet anders. Uh, helaas, uh, elke keer als we weer aan het einde van het programma zitten, heb ik spijt dat we niet nog een uurtje doorgaan. Maar uh, de jongens die zitten hier naast met te popelen natuurlijk om weer te gaan beginnen met hun eigen programma. En dan ben ik weer die naam kwijt natuurlijk. Maar dat vergeet ik altijd. <laughs> dat doe ik niet toe. We, uh, van ons uh, zit het erop. Over twee weken uh, zijn we er weer met nieuwe gauwouw muziek uh, bij Golden CFM. Het uh, Gauwauwe programma van uh, lokale radio CFM. Uh, Rob, uh, dankjewel dat je er wilde zijn. Ja, graag.